Goedenavond, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In een natuurgebied bij Ede woedt een grote brand. De brandweer zegt dat de vlammen zich snel verspreiden door de harde wind. Er zijn een boel brandweerlieden naar de plek gestuurd om het vuur te blussen. Ook vliegt er een blushelikopter rond. Deze man was vanmiddag aan het wandelen en zag het misgaan. Ja, echt een zee van vuur aan. Dus over, eigenlijk over het hele, het hele stuk van de heide op wat wij konden zien... Was onderdroog en met meters vlammen die dus op de hei. Uh, die, ja, de hij stond dus in de brand, maar ook dus de bomen daar achter, de vliegtuigen. Het was echt vreselijk om te zien. Mensen die in de omgeving wonen krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden. ook is de provinciale weg tussen Ede en Apeldoorn afgesloten. Een hoop paniek op de dam in Amsterdam vanmiddag. Een man stak daar vermoedelijk een explosief af in zijn auto, die ontplofte daarna en vloog in brand. Deze vrouw zag het gebeuren. Ik ben eigenlijk zonder al te veel na te denken ben ik gewoon heel erg snel weggerend. Um, en al snel je ja, allemaal mensen gillen. En uh, nou ja, terwijl die bom afging voelde je ook een beetje de, de grond trillen. De man kwam brandend uit zijn auto en werd door agenten met een schuimblusser geblust. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie denkt dat de man zichzelf iets aan wilde doen. Mocht je zelf rondlopen met gedachten over zelfdoding? Er is altijd hulp. Check 113.nl. En als je met je hond of kat naar de dierenarts gaat... is het handig als je een goed gevulde spaarrekening hebt. De kosten voor een bezoekje aan de dierenarts worden namelijk steeds hoger. Vooral als het een spoedgeval is, moet je flink dokken. Staatssecretaris Rummeni wil dat dit verandert. Ik heb zelf ook een poes. En uh, als er iets gebeurt, dan gebeurt het meestal plotseling. Dus dan kom je in de spoedzorg terecht. En dan is het natuurlijk onacceptabel... Als je niet weet A waar je aan toe bent en B ook nog eens dat het heel erg duur is geworden. Dierenartsen mogen nu zelf hun prijzen bepalen. De Tweede Kamer wil dat er maximum tarieven komen. Het weer droog, zonnig en nog steeds een graad of 20. En ook morgen krijgen we een zonnige lentedag. Het wordt dan nog een gaatje warmer. Zie verkeersupdate. een dit is Bianca Daming van de ANWB. Hoewel het drukste moment van de spits is geweest... worden de files nu nog maar langzamer, zeker korter. Op de A10 daar is ook nog een ongeluk gebeurd op de Ring van Amsterdam. Dat veroorzaakt daar extra vertraging. Op de Ring Zuid richting Utrecht en Amersfoort heb je zo'n half uur tijdverlies... Verder sta je nog in de file op de A4 Den Haag-Amsterdam in beide richtingen. Rond Amsterdam heb je 20 minuten op onthoud. En op de A9 van Alkmaar naar Diemen sta je ook nog 20 minuten in de file... tussen Bad Hoevendorp en de afrit AMC. Verder sta je vast op de N402 van Loenen naar Maarsen... tussen Breukelen en Maarsenbroek. Daar heb je een uur vertraging. Dat heeft te maken met veel problemen rond Utrecht door een ongeluk op de A12. Die weg is wel weer vrij... Die staat ook nog op de N230 een half uur vast van Utrecht naar Maarsen. Tussen de aansluiting met de A27 en de aansluiting met de A2 er staat 9 kilometer file. Tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort draait door. Porque sinceramente do Ile recordarte Si la soledad gana combate La luna no sale si no te a ver vergeten Ik heb vandaag dagen niet geslapen, vergeten Ik ben al en aan mij bezweken Te maken niet op jij niet meer Baby, yo no tengo apuro Vamos a hacerlo de a poquito Pégate con disimulo, Que si al miedo te lo quito.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 volvidarte porque sinceramente te ik kan te te vergeten. ik kan ook niet geslapen vergeten ik ben alonder na eens aan mijn niet op niet meer ik weet van zand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 ja ben ik de beste, gaafste, koelste, heefste, stoerste, liefste, petste, pijnste, slimste En de aller, allerleukste die ik ken En ik ken veel mensen, heel veel mensen Leuke mensen, mooie mensen Slanke mensen, lieve mensen Slimme mensen, fijne mensen Maar ik blijf de leukste, de allerleukste En bedankt dus, graag gedaan, ik ben de leukste Ik ben de leukste Ik ben de, ik ben de... In my head Against the window see a letter Which I did not sign Should I wait for you For one last time Where There's no end And no beginning Everywhere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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de buurt van Ede woedt een grote natuurbrand. Door de harde wind verspreidt het vuur zich snel. De veiligheidsregio roept mensen op om de omgeving te verlaten. Ook worden mensen die rondom het gebied wonen geëvacueerd. De Franse president Macron roept bedrijven in Frankrijk op... om voorlopig niet te investeren in de Verenigde Staten. De oproep is een reactie op de nieuwe Amerikaanse importheffingen... die ook de Franse economie raken. Macron riep Europese landen op om verenigd te blijven. Dick Schreuder is vanaf volgend seizoen de nieuwe trainer van NEC. Hij moet Rogier Meijer opvolgen, die sinds 2019 de hoofdtrainer is in Nijmegen. Het weer, het is zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht daalt de temperatuur flink naar zo'n 5 graden. I never loved You're the inside of me You know my baby And you, you Were always patient Dragging out What I try to hide <laughs> I was always on the run Finding out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 Ik wil je wat vragen, Spel juist eens wat voor mijn lijn? Zou je dat kunnen? Tuurlijk Bram! Kan jij Amsterdam voor me spellen? Bram, waarom vraag je me dat? Ik wil dat je Amsterdam voor me speelt leen. Nou goed, daar gaat hij dan! A M S T E R D A M Dat is Amsterdam Bram! Nee leen. je maakt een fout leen. Ik zal je leren op de goede en juiste manier Amsterdam te spellen. Nou, gooi je gang, Bram. Een gracht, de stank, de nacht en de drank. Zo is het juist leeft? Nee, geen dank. Weet je, ik heb toch een fijne maat. En die wil ik nog lang niet kwaad. Dat is een feit, want het is toch een fijne maat ik zou door die stad looplijn. Man, man, waar moet dat heen? Dat is hartstikke rotlijn Waar moet dat toch in vredesnaam heen? Ik ga wegleen En ik weet nog niet waarheen Ik ga wegleen En ik weet nog niet waarheen Ik heb het hier wel bekeken, mister Ik sta nog bij tien man in het kruid Maar ik ga toch weg met mijn fijne maat ik ga wegleen, ik weet nog niet waarheen. Al die tijd was een goede les. Ik ga straks die kleine uit de crash. Weglijn, ik weet nog niet waarheen. Weglijn, nee ik weet nog niet waarheen. Amsterdam, line, Kom op, line, Hoe speel je Amsterdam? Ja, graag de stank, de nacht en de drank. Ja, zo is het goed, line. Nee, geen dank. Raron. Raron. Ik kan mij herinneren dat er ooit nog eens een keer een, een ene Dillinger was die hier een hit mee had. En toen dachten ze in Zandvoort, hé, hey, wat zij kunnen, kunnen wij eigenlijk ook. En dan maken we er een mooie persiflage van. En de tekst is geschreven voor iemand die tegenwoordig nu halfredacteur is... hier bij deze omroep. En de uitvoerende artiest, Antiest, zegt hij zelf... is dingetje, oftewel Frank Parenkoper. Ik ga weg, Leen. En daarvoor hoorde je Lovely One van de Jacksons. We gaan zo'n beetje dit fijne uur afsluiten. Ik kom nog eventjes ergens tussen, want die Thomas de Jong die komt hier binnen... en die heeft het over paaseieren... ...die hier liggen in deze studio... ...ja, dat ziet er wel heel erg leuk uit... ...verroest en, en ineens denk ik... ...hé, hey, dat is toch wel heel erg leuk... ...dat ik daar ergens nog een singeltje van ergens heb liggen... ...en die is van de illustere band... ...De Heideroosjes... ...en in aanloop naar Pasen... ...ze smelten de paashaas. ...al dienstmededeling... ...al de in dit nummer voorkomende... vunzige taal... ...zeker uitspraken of personen... ...berusten niet op historische... ...of waar gebeurde feiten... Mocht u hier onverhoopt aanstoot aannemen, dan, dan... Ja, Jezus Christus, dan weet ik het ook niet meer. Mmm, lekker naar de sauna.